Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Relschoppers moeten zelf de schade vergoeden die ze hebben aangericht, zegt minister Grapperhaus. Ook vallen ze onder het snelrecht, waardoor ze sneller veroordeeld kunnen worden. Echt, uh, moet één ding hoe dan ook duidelijk zijn. Mensen komen hier niet meer weg. Het Openbaar Ministerie heeft ook aangegeven dat er een snelrechtregeling komt. En dat de inzet is onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de mensen die hier openlijk uh, geweldpleging, plunderingen en dergelijke doen. Als het aan de minister ligt, komen de railschoppers dus niet weg met alleen een boete voor het overtreden van de avondklok. Door heel het land werden gisteren in totaal 184 mensen opgepakt vanwege de rellen. Ook in België houden ze trouwens rekening met problemen, want ook daar gaan nu oproepen rond om te gaan rellen. Daar hebben ze trouwens al sinds half oktober een avondklok. Die gaat wel later in dan bij ons, in Brussel en Wallonië om 10 uur, in Vlaanderen om middernacht. Willem II heeft trainer Adrie Koster per direct ontslagen. De Tilburgse club deed het twee seizoenen heel goed met Koster als trainer, maar dit seizoen is het anders. Willem II staat voorlaatste en als het zo blijft betekent dat degraderen. Opvallend is dat Adrie Koster in november nog een nieuw contract tekende. Na over iets meer dan een maand komt dit geluid eindelijk niet meer van een bandje. Ja. Als NEC De Graafschap mag weer wat publiek in het stadion zitten als proef. Het doel is om te kijken hoe je bij grote evenementen kunt voorkomen dat veel mensen besmet raken. Ze beginnen dus rustig aan, dus het stadion zal niet meteen helemaal vol zitten. Er zijn maar 1500 mensen welkom. De proef zou al eerder worden gehouden, maar werd door corona twee keer uitgesteld. Het weer, soms zon, som, maar ook wolken. Kan ook wat regen uitvallen. Het wordt een graad of zes. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Jan Heel, uh, welkom en een hele goede middag op deze dinsdag uh, 26 januari. Het is weer even na 1 En uh, de komende twee uur gaan uh, Jan en uh, aan de andere kant Luce uh, wat leuke muziek proberen te draaien voor u en uh, wat uh, info te geven... Uh, wat een beetje voorbij gaat komen. Uh, misschien nog een. Uh, het weerbericht hebben we ook nog lust. Neem ja, eens aan. Ja. Het weerbericht. En uh, andere leuke dingen open in deze nare tijden. <tie> tijden waarin we een beetje denken dat de wereld in brand staat. En. Uh, het zijn uh, rare, vervelende Hele tijden. Rare tijden. Hele er rare tijden. Heel rare tijden. stil van gewoon. Ja, het is niet leuk meer. Het is echt niet leuk. Het heeft ook al helemaal niets meer met wat dan ook te maken. Nee, nee, nee, nee. Zeker niet. Nou ja, goed. Uh, nogmaals, uh, live vanuit de studio op de Tolweg. Uh, de komende twee uur lunch doen op deze dinsdag. En het eerste nummer wat we voor u gaan draaien... de titel die uh, kan ook ingevuld worden door andere plaatsnamen... maar dat is in ieder geval bedoeld voor ons... Mokum Amsterdam Hout. Father, we're blind. Lees Ja, mooi vertaald. Ons uh, eigen oud was heeft zolang hier gewoon... Rico Janssen Amsterdam huilt. Uh, helaas, het is uh, zo erg van toepassing momenteel, dit nummer. Ja, het ja. is uh, niet alleen Amsterdam huilt, maar het zijn zoveel plaatsen. Nederland behalen. huilt. Nederland huilt. En uh, laat de mensen door alstublieft tot bezinning komen. Want uh, wat hebben we hier dan in deze al zo beroerde tijden? Uh, niemand is er uh, wel bij. Hè? De, de, de, de, nog meer schade aan de economie. Nog meer schade aan de horeca. Het heeft niets te maken met demonstreren. Het heeft niets te maken met protest. Het is gewoon echt ja, dus, rellen en... Het uh, dus vanaf deze kant een uh, oproep aan uh, al die deelnemers... aan dat soort, uh, zeg maar, nare festiviteit, jongens. Bezin nog eventjes, hè? want uh, denk ook aan een ander. Maar ik denk ook dat ouders hier wel een, uh, een punt in een, een, een Ik ga ervan uit dat het wel de, zo is, ja. Als dus, ze dus uh, zeggen van, hé, het is, hey, het is uh, negen uur binnen blijven. Ja, maar ja, goed. We gaan uh, muzikaal verder.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 Gotta like Toen dit nummer startte zag ik Lucie een beetje opveren aan de andere kant. Heezet, wordt, dat is heerlijk, roestje wordt. Onze muziek, onze Heerlijke tijden. Wat ja. een goede zanger. Uh, ik uh, reed net langs het watertorenpijn. Ik zag dat alles weer een beetje in de oude situatie terug was. Naar de archeologische opgravingen die ze okay, op archeologisch onderzoeken. Ja. Dus het is weer helemaal open. En ik zag ook dat uh, de Zuidpoulevarden ook begonnen zijn daar. Want het ligt al open, het stuk wat je vanaf de zijn weg... van rechtsaf uh, naar de boulevard... Uh, dus we zijn daar ook begonnen met, uh, dat wordt ook een reconstructie geloof ik, hè, de Zuidboulevard. Die gaan ze ook opknappen. Gaan ze ja. ook opknappen. Ja. Daar zijn ze ook aan begonnen. Dus het is er is wel weer wat activiteit. En wat het Watertorenplein betreft... Uh, ja, hopen dat het allemaal gunstig uitpakt. En dat we dan uh, snel kunnen beginnen met het, uh, ja. de woningontwikkeling. Met de, bouw met de bouw en de woningontwikkeling. Ja. Want dat zal weer een, een welkom item zijn in, uh, in ons uh, Zandvoort. Want uh, er zijn nog wat woningetjes nodig, begrijp ik zo. Hè? Ja, dat, uh, dat hebben we wel gehoord afgelopen jaar. Okay, Dat er woningen tekort zijn, vooral voor de jongeren. Uh, onder andere, ja. Maar het was vaak besproken. En, uh, nou ja, goed, we, we gaan afwachten wat het om gaat worden. Uh, ga jij iets vertellen? Ja, Patrick? ik heb. Uh, we, we zitten natuurlijk iedere week te kijken op wat te doen is voor de ouderen. Maar het is. Uh, huilen met de pet op. Want ja. uh, door alle ontwikkelingen om uh, um ons heen en uh, om deze stapje voor, voor stapje. ...nog uh, misschien weer een kant op te gaan... Uh, ...schort toch het pluspunt Zandvoort... wordt allerlei groepsactiviteiten uh, op... ...tot na de huidige lockdown. Dus ja, de, voorlopig uh, zit er ook voor de ouderen... ...nog steeds geen, uh, niets anders op dan... Uh, ...maar hopen dat je het... Uh... Nou ja, dan moeten we een beroep doen op de mensen zelf. We, hebben, uh... we hebben geluk dat we in een mooie omgeving zijn. Dus Gelukkig we, wel. Er zijn, je kan gaan wandelen, je kan toch nog wel iets doen... Maar ja. maar ja, we hebben natuurlijk ook iets zoals de telefoon. En het lijkt me zo leuk als je dus gewoon een, een, een soort telefooncirkel hebt met mensen. Dat je zegt, nou we gaan de oudere mensen even een keertje bellen. Alleen al is het voor een belletje dat ze in ieder geval niet helemaal verstoffen. Ja, yes, nou, oké, eventjes een ja, ga ik even. Ja, dan gaan maken. langs. Of misschien boodschapjes. Maar wel halen. op anderhalve meter. Allemaal. Wel op de, de coronaregels aanmerking uh, nemen, dat wel. Maar uh, wie weet, uh, het is al zo makkelijk. gaan we boodschapjes voor iemand. Of, of bel even op. Of, of maak een praatje. En uh, dat zal voor die mensen zo welkom zijn. Ja, ja. oké. Okay, we gaan verder met Ed Cyril. Uh, Stop the clocks, it's amazing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 Even een uh, infootje tussendoor uh, voor onze reizigers die uh, nog met de trein een stukje willen gaan rijden. Van en aan halen rijden geen treinen door een grote zijn- en wisselstoring. En het gaat uh, volgens de berichtjes hier duren tot ongeveer half drie. Nou ja. Ook van Leiden naar Den Haag is er een... Uh, ook wisselstoring. Dus het uh, treinuitje moeten we vandaag ook nog gaan vergeten dan. Tenminste ja. tot die tijd in ieder geval. Maar dat was uh, om te voorkomen dat de mensen voor niks staan te wachten. Ehm um, Ja. Ja. Seul, par les rues, la main peine. Oui, mais moi, je vais. Se... Okay Hardy. Ja, wat hebben ze leuke muziek gemaakt? Een he? mm -hmm, heerlijk nummertje was dat. Uh, jij hebt een stukje voorstellen ja, over de honden. He? Ja, vorige week woensdag uh, sloeg uh, de politie alarm. Uh, dat, met de mededeling dat er mogelijk meerdere honden waren vergiftigd. in uh, diverse duinen. in Zandvoort en uh, omgeving in Bloemendaal en uh, Overveen. Bij nader onderzoek, onderzoek heeft dat uitgewezen dat het slechts om één in ...incident ging waarbij de hond is overleden na het eten van vogelvoer. En vooralsnog is er dus geen sprake van uh, een gifmenger in de buurt... ...die uh, dit verspreid zou hebben. Wij hebben ze hebben uitgebreid uh, onderzoek gedaan... ...en hieruit is gebleken dat één hond helaas overleden is... ...als gevolg van mogelijk gif. De andere hond die ook met vergiftigingsverschijnselen was opgenomen... ...betreft een hond van dezelfde eigenaar... ...onbekend is waar dit mogelijke gif vandaan kwam... ...en wat voor gif dit geweest is. Uh, een tweede melding die de politie had binnengekregen... ...was van een eigenaresse die aangaf... ...dat haar hond ook vergiftigingsverschijnselen vertoonde... ...en deze hond had vogel voor... ...met daarin rozijnen en hennepzaad gegeten... ...op eigen terrein... En dit is giftig voor honden. Dus ja, dit is ook nieuw voor mij. Ja, ja. dat, dat uh, wel Dat inderdaad met de rozijnen dus giftig is voor honden. Dus kijk uit als je dat in je tuin legt. Want dat uh, ga je dus doen met uh, deze aankomende dagen met vorst en zo. Zeker. Dus uh, doe voorzichtig. Kijk uit met je hond in je eigen tuin. Oké, okay, dankjewel dus. Dankjewel. En uh, als wij elkaar over twintig jaar weer uh, tegenkomen... dan zeg jij dan zelf als Joost Nuissel. Best wel blij dat ik niet vergeten ben.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 Ja, wat een lekker vrolijk nummertje is dat heel, toch hè? in heel. deze uh, trieste tijden. Ja, uh, echt Heb je al wat nieuws opgezocht, Luc? Ja, ik zit een beetje te kijken. De, en uh, wat kom ik tegen? Dat Luz Champion uh, heeft uh, alle sportevenementen tot 1 juni 2021 geannuleerd. En dat houdt in dat het circuitrun, uh, het fietsevenement de omloop van Zandvoort... en het wandelevenement de 30 van Zandvoort, net als vorig jaar... Niet doorgaan. Dus de laatst gehouden circuit dateert alweer van 31 maart 2019. Ja. En wij dachten nog wel, het duurt, maar, het duurt hele we leven. maar even. Ja, ja. Wat een ellende ja. allemaal. He. Ja, er is niks anders. Nee, ja, ik dus zit te zoeken naar een bloemetje, maar ik kan hem niet vinden. Laat ons maar alle hoop nog steeds vestigen op 5 september op de Grand Prix. Ja, nou, ja. ik. Ik denk dat het zo langzaam rand vanaf 1 juni wel weer een beetje ja, maar allemaal ja, open. Dat zeggen wij. Misschien we hopen het. en uh, ja, daar We hoop, spreken onze daar hoop, hoop uit natuurlijk. Ja, maar wat ja, is de realiteit? Dat gaan we allemaal nog zien. We gaan uh, Italiaans doen. En we gaan naar Eros Ramazzotti. Dit mee. was dit van uh, Eros Ramazotti. En uh, Lucy ik zie die een stukje voorop staan uh, hier op het beeldscherm. Ja, want uh, ja, uh, in Zandvoort uh, kwam ik foto's tegen... en uh, heel veel uh, dingen van uh, wat er in Zandvoort gebeurt sinds de zaterdag... Uh, de avondklok is ingegaan. En dat is in tegenstelling tot uh, andere plaatsen in het land. In Zandvoort, tot op heden... Niet, heeft dat niet tot problemen geleid. Dus uh, wij zijn heel trots. Wel is er uit voorzorg in de avond en de nacht extra politie op de been. Dat dan wel. Burgemeester uh, David Molenburg is zeer te spreken over de manier... waarop men zich aan het uitgaansverbod houdt. Er wordt serieus gecontroleerd bij de mensen die toch op straat aanwezig zijn. En uh, in vrijwel alle gevallen bleek dat uh, tot nu toe in orde te zijn. En beschikt men over de vrijste papieren... Zowel zaterdag als zondag waren de uitgeschreven bekeuringen op de vingers van letterlijk één hand te tellen. En uh, ze hopen dan ook dat we dit beeld de komende tijd kunnen vasthouden. Oké. Okay. Ja, en, en, uh, ik begrijp dat je zometeen even de actuele cijfers uh, gaat uh, voorlezen. Dat doen we in het volgende stukje. Ja, dat doen we dan uh, even in het volgende. Okay. Over de corona-aantallen. Ja, in deze de, regio. Ja, dat ja, is ja, ja, ja, ja, ja. altijd wel belangrijk. De, uh, we hebben nog een hang... 24 minuten tot het einde van het eerste uur daar hebben we over nodig. Want het volgende stukje is een meneer die heeft nogal de moeite om uit zijn woorden te komen. Ja, maar. Dag, u spreekt met... Van uh, Wij. ik bel in verband met de uh, advertentie over een... coloog. Ja. K kunt u mij daar wat... ...informatie overgeven. Die kologeticus bedoelt u? Heeft daar al een in, in, advertentie van gestaan in de krant? In, in, in, ja. Is, is, is, is, is het een... een ...volledige... B, b, ja, het is b, een 38-uurige baan. Hij is een, volledig. Baan? Ja. Het is een volledige baan van 38 uur. Ja. En de standplaats is... Oh, oh, oh, Oosterzee. Oostduinen. Nee, Oosterzee. Oosterzee of, nie of nieuwe sluis. Ja, geen. Er zal, um, zal in nader overleg een bepaald sluis worden. als iemand een nieuwe gein bedoelt. Zegt u? Nee, niet nieuwe gein, nieuwe sluis. Ja. Ja. ja. En. en. en. en, en die baan die, uh, ja, Be dat hangt een klein beetje af van uh, de selectieprocedure, maar hij zal ergens de, in het voorjaar beginnen. baan. U spreekt moeilijk. Is, is het een baan waar je veel in moet spreken? Uh, nou, je zult op een gegeven moment... U. U. Hè? U. U, u zei je. je. U, u bedoelt mij? Nou, in het algemeen... De baan moet... Uh, uh, uh, is een onderzoeksbaan. Maar uh, degene die deze baan krijgt... Moet, uh, de, uh, moet af en toe zijn resultaten kunnen vertellen. Dan... dan... Is het niks voor mij? U spreekt moeilijk. Ja. Wat, wat zegt, zegt u? Ik zeg, u spreekt inderdaad moeilijk. I ja. Ja. Ja. ja. Rekent u, u niet op, op mij? Dag, meneer. Dag. Nou, we hebben het nog gered voor de klok. He? Ja, wel. Cool. Ja, voel ja, ja, ja. leuk. Maar ja, ik kan nog altijd solliciteren als omroeper bij de. Bij ZV Radio. Bij ZV Radio show Dat is altijd leuk. He? En dan. Bos, eh, zoals yeah. hij ook al genoemd wordt. En uh, dit was afkomstig van zijn laatste en meest recente CD, Letter to You. En het heet uh, Burning Train. The Burning Train. Oh, ja. ja. We gaan uh, iets Nederlands doen, dus lekker rustig uh, do. En dat is uh, een heerlijk nummer.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 Liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben. Een aantal jaren geleden schitterend op de plaat gezet door de onvolprees uh, uh, Ramses Safi. En uh, wat zong hij daar toch mooi toen? Maar we moeten eerlijk zeggen: dit is ook een hele mooie uitvoering van ons eigen Do. Ja, zeker een mooi nummer. Zeker. Het volgende en... nummer wat we gaan doen wordt uh, geïntroduceerd door Luce, want ja. die heeft een leuk verhaaltje erbij. Uh, ja, de volgende zanger die uh, was ook uh, afgelopen week jarig, 24 januari, is die. Uh, mooie, de respectabele hij van 80 jaar uh, behaald. Hij is geboren in New York op uh, 24 januari. Het is een Amerikaanse zanger en een liedjeschrijver. En een van zijn bekendste nummers is uh, uit 1969, Sweet Caroline. Daarnaast acteerde hij in uh, veel, vele films, waaronder de Jazz Singer uit 1980... Uh, die hem de hit Love on the Rocks opleverde. En wij gaan het nummer draaien, Solitary Man van Neil Diamond. Daar komt hij hoor. Strong that's what I thought me ensue that I do don't know that I will, but until I can find look at That to take being where well. Love's a small word Long time thing Paper rain. Solitary Man van Neil Diamond. Wat een heerlijke stem met die man toch. Ja, en heel veel mooie nummers. En een uh, zo respectabel leeftijd al hè. Ja, echt wel. Geweldig. En nog oh. doet hij het hè. Zeker, zeker, zeker. Hij treedt nog steeds op. Ja. De uh, Pretenders heb ik hier. En als 10 bij jou. Terwijl een zonnetje hier heerlijk naar binnen schijnt uh, via de Luciflex uh, vanuit de studio hier op de tolweg. Wat is het lekker zo in Loes? Heerlijk. Ja, toch? En ik heb toch nog wel iets leuks gevonden, hoor, Jan. Nee, meen je dat? Ja, ik heb toch, ik denk, dit is positief. Nou, dit is leuk. Ik brand leuk. los. Ik brand los. Uh, onder het kopje, lief is dit lief. Uh, de afgelopen dagen hebben mensen van, het uh, uh, Haarlemmermeer... meer blijken van waardering... Uh, uitgesproken uh, naar de politie... van de Haar Meer. Meerdere inwoners hebben op het bureau... iets lekkers afgegeven of steken... digitaal... een hart onder driem. Zoals de politie van uh, Haarlemmermeer zegt... hartverwarmend. Wij zijn er graag voor u... en wij hebben een, een, in Haarlemmermeer... echt geen klagen. En desalniettemin wordt dit natuurlijk... ontzettend gewaardeerd... en lekker, want... Er zijn heel veel taartjes gebracht. Nou, wat lekker zeg. Ja, ja dat is toch ook Kijk, leuk. dat is nou leuk. Dat is leuk nieuws. He? Dat is leuk nieuws. Vrolijk nieuws. Ja, te denk... te dat willen we ook graag brengen. Die gooien we erdoor. Zeker wel. Oké. Okay. Wel, Het is wel verleidelijk, al die taartjes zo voor mijn neus. Ja. Ja. Ja, goed. Ja, maar ze zijn niet voor mij. Nee, helaas. Nee, ik, uh... um, we gaan op, uh, af op het eind van het eerste uur van deze lunch. Ik denk dat we het met uh, dit nummertje moeten doen. Instrumentaal. Thank